De nieuwe zendmast in Hoger Smilde wordt over een week in gebruik genomen. Vanaf 15 september moeten alle radio- en tv-zenders in Noord-Nederland weer goed zijn te ontvangen. In juli vorig jaar vloog de 300 meter hoge zendmast Smilde in brand en stortte in. Sindsdien was een aantal radio- en tv-zenders in het noorden minder goed te ontvangen, ondanks de plaatsing van een noodmast in Assen. De nieuwe mast in Hoger Smilde is ook weer 300 meter hoog.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 Het eerste uur is gereserveerd voor de vertelkunst... van de Paranoia radioshow en plots. We beginnen in 1970. Een revolutionaire, moderne en vooruitstrevende tijdgeest waard rond. Ik weet niet of u het bewust heeft meegemaakt. Ik niet zo heel erg. Voor het eerst in de geschiedenis zijn jongeren minstens even belangrijk... als volwassenen. Dat is zichtbaar op straat, in het onderwijs en zeker ook in de media. Bij de VPRO zijn de dominees uit de tijd van de verzuiling net weggejaagd door een groep jonge recalcitrante radio- en tv-makers die decennia lang het progressieve gezicht van de omroep zullen gaan bepalen. Op de televisie grijpen onconventionele makers als Hans Keller en Roelof Kiers de macht. Bij de radio arriveren mensen als Wim Noordhoek, Peter Flik, Jan Donkers en Rogier Proper. Ze nemen het roer over van de gedragen sprekende stichtelijke dames en heren die voorheen achter de VPRO microfoon zaten. Een van de eerste dingen die ze bedenken is het totaalprogramma VPRO Vrijdag. Een vrij chaotisch en lang programma waarbij iedereen welkom is in de studio en vele onderwerpen aan bod komen. VPRO Vrijdag is alles in één. Actualiteitenrubriek, kunstmagazine, opinieprogramma, noem maar op. In het voorjaar van 1970 wordt in tien afleveringen binnen VPRO Vrijdag de Paranoia Radioshow uitgezonden. Bedenker Wim Noordhoek wilde een soort moderne strip in de stijl van Robert Crumb op de radio brengen. In de satirische radioserie volgen we twee hippies op hun omzwervingen. De serie werd geïmproviseerd door een aantal radiomakers en is bedoeld als een parodie op het hippiewezen. Zo ontstond een melige radiostrip vol volstoonde humor... Noordhoek zelf noemt de show een document van taal en tijdgeest. Alle belangrijke onderwerpen voor jongeren van rond de 1970 komen voorbij. Drugs, muziek, jeugdwerk, werkschuwheid, meditatie, de generatiekloof enzovoort. In dit eerste fragment horen we Jan Donkers en Jan van den Hemel als de hippies Jan en Berry, die bij de latere hoofdredacteur van de VPRO-radio Arend Jan Heerma van Vos een idee voor een tv-programma proberen te Slijten. Een gefreakt programma willen ze maken. De media in de eerste aflevering van de Paranoia Radio Show. En zit je nu allemaal schrap. Want daar komt-ie. De Paranoia Radio Radio Show. Voor de eerste aflevering van onze nieuwe radiostrip nemen we de luisteraar mee naar een klein maar bont geschilderd zolderkamertje. Ergens in het hartje van het Magisch Centrum zonder goed, Amsterdam. Zonder, zonder oude, weet je wel. Zal ik, zal ik, zal ik een ontzettend goede grap vertellen? Ja, ja, ja, ja. Gisteren werd ik opgebeld, man, door een, uh, een gast en die, uh, die ken ik hè. Dat is een oude kameraad uh, van mij. Een hele square vogel. die ken ik ontzettend lang al. En die belt op en die zegt. Uh, hey uh, hey uh, man, zegt hij tegen me. Ik zeg, uh, hey man, hoe gaat het? Hij zegt. Uh, ja. Hij zegt: Hey man, heb je nog wat koffie of thee in huis? <lacht> hey, voel je hem? Ja, ja. Dat <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> is <lacht> de man. Ik zeg: uh, ik Snap uh, het je... niet, thee? Wat, wat bedoel nee, je? Hij zegt: uh, Heb je uh, koffie of thee in huis? Ik zeg: uh, Hey man, ik, uh, ik heb nog wel een half potje vanille en ik heb nog wel. Uh... Ja, zeg ik, maar ik bedoel meer thee. Ja. Ik zeg: Oh, je bedoelt meer thee. Nou, dan, thee heb ik ook nog wel. Ik zal eens even kijken, ik heb nog wel wat van die builtjes. Ja, zegt hij. Ik bedoel, weet je, ik had die gasten lang in de gaten natuurlijk. Okay. En eh. Maar kijken hoe ik het dan. af. ik weet niet eens moeten houden. Ah, lang, ik ben je moeten houden. Hé jongen, pak die in. Dat je stuk doen. Wat maak jij een dunne, hé? Hey. Mag ik ook even? Vaak bedrijf, jongen. Hey, uh, wat komt het nou vandaan? Oh, het is, uh, uit Pakistan? Zeilen is dat. Hele goed hoor, zonder, zonder oude, weet je dan. Hey. En moet je het dan meteen voeden of niet? Nee, jongen. Nou, Je bent ja? meteen geslaafd dus hè? Je bent nu ja? verslaafd. Ja, ah, je bent verslaafd. Nooit meer goed uit. Ja. <laughs> je bent helemaal gehoekt, <laughs> weet je wel. <laughs> je bent gehoekt. Je bent verslaafd nu. Je kan er niet meer buiten. Oh, nou ja, ik zeg dus. Ik heb bijltjes, hè? Bijltjes thee heb ik nog wel. Toen zegt hij. Nee, ik wil lekkere thee. Begrijp je wat ik bedoel? Zegt hij. Natuurlijk begrijp je wat ik bedoel. Ik heb altijd lekkere thee. Ik heb altijd vanille, eerste kwaliteit. Roodmerk. Man, ik heb dan nou iemand zoals zien flippen aan de telefoon. Weet je wat ik zo gek vind? Hè? Dat nou, het is nou nou. Nee, het is 11 even... uur hè? Als je nou indenkt dat het over 12 uur weer 11 uur is, dan word ik helemaal ah. duizelig van Het ja. idee. Ja. idee. Word ik helemaal duizelig van. Dan word ik zo helemaal duizelig van. Ik... En dan 12 uur later is het weer 11 uur. En 12 uur later is het weer, oh jongen hoor ik... Moet je... Probeer eens in te denken. Dit is een reeks namelijk hè? Ja jongen. Ja, ja dat is echt waar. Oeh. Ja, dat, ja, dat is inderdaad een reeks. Goh. Jongen het zakt zeg mm -hmm. Jezus. Nou, gewoon wil ik altijd de hele tijd zitten zeggen: we moeten bij de televisie gaan werken, we moeten een, een, een programma gaan maken. Uh, Frik, hè? Frik Out, moet het heeten ook. Ik ken er nog wel een stel gaf, gasten die. Uh, heel gek ideeën hebben, jongen. Ja, natuurlijk. Als we gewoon het hele programma. Als je, uh, dat lijkt ook een beetje, wel. Als je een half uur lang een uh, heel programma. en uh, met continu erachter een lichtshow, jongen. Ja, ja. Oh, dat, uh, ik raar, heb een neef die heel erg goed gitaar speelt. Nee, die zou die er ook heel erin, makkelijk in kunnen. Komt die komt er gewoon in interviewen hem mm. en dan zitten we binnen met een paas, hij is <laughs> lul of ja. zo. Ja, ja, ja. ja. ja ja, enig. Of, uh, of Willem die kan zijn optocht uh, organiseren, jij dat Willem, ja, Willem een optocht gaat organiseren? Hè? Ja, hij gaat een optocht. Wat gaat hij doen? Nou, hij gaat een optocht. die gaat een optocht organiseren. Ja, waarvoor? Nou, ja, waarvoor? Ja, zie je wel. Waarom moet alles ergens voor zijn? Ja, <laughs> voor een, voor een, voor een doel, of andere toer? Een... Nee, gewoon een optocht. We kunnen erbij te naartoe gaan gewoon joh. We gaan, we gaan, we gaan met, gewoon we. ernaartoe. Twee dagen later vinden we onze jonge helden in een van de schier-eindeloze gangen van een Hilversums omroepgebouw. Ze hebben een afspraak met het hoofd van de afdeling jeugduitzendingen. Oh, ja, kijk man. Maar ja, we lopen maar wat, weet je wel? Weet jij het nummer nog? En zo, weet je? Ja, het het. Ik, weet niet ik heb ook. niet geluisterd en zo. 7, 8, 8, ik heb niet geluisterd, ik zit nog een beetje te vroeg op die shit. Ja, ja. Ja, ik, die gangen man, hoor. Dat één oog kan ik niet uh, overhalen. Ja. Nee. nee. dat is. Het getal. 718. 1, 8. 718. en 1 is 8. Volgens mij zitten hier allemaal, ja, allemaal, allemaal agenten, joh. Dat gekke automaat. Laten we maar eens kloppen. Dat klopt er beetje, hoor. Nee, dat klopt niet. En ja, klopt jij ja, klop mee? zal kloppen. Dat klopt net, joh. hoor. U komt uit Amsterdam, hoor ik. U had ideeën. Komt u binnen, komt u verder. Gaat u zitten? Mevrouw, mijn heren, een steek van wal, zou ik zo zeggen. Nou, uh, nou het zit zo, hè. Uh, het is gewoon, wij willen dus een, een, uh, een, een soort tv-programma maken. Hè? Gewoon met... Uh, nou, dus een tv-programma, weet je wel. Gewoon dus, uh, ja. een uh, tv-programma, weet je wel. Ja. Een heel goed open tv-programma gaan we ja, maken. Ja. Ja, het moet open zijn, weet je. Ja, het moet aan, ja. aan alle kanten open zijn. Dus, dus dat, dat iedereen mee kan doen. Dus ja, ik, nou. uh, ta talent, hè? De ta uh, ja. Ik heb een gast. Uh, die kent weer een gast van de community de blitzers, weet je wel. Want die, die gast die staat morgen hier als ik het, uh, als ik het wil, weet je. Maar in ieder geval... Over... Het, uh, we hadden dus gedacht om uh, over een wijk of drie te beginnen, weet je wel. En, uh... Kijk, mevrouw, mijn heren, laten we het niet al te lang maken. De tijd is beperkt. Uh, waar we dus... Uh, grote behoefte aan hebben in omroepland. Dat zeg ik altijd tegen mensen die er komen. Dat is dus één ding wat altijd zeer welkom is. Maar dat zijn dus de goede ideeën. En een goed idee, dat is goud waard in omroepland. Ah, dat is ontzettend jammer, weet je wel? We ja, hebben juist al veel ideeën, weet je wel? Er uh, staat de borden vol met ideeën. Vertel, vertel eens even. Dat zijn hele gekke ideeën ja. die we allemaal hebben. We wilden dus een optocht uh, houden door de. Uh, uh, door Amsterdam en daar uh, nou, een tv-programma van maken. Hè? Ja, te gek, jongen. Ja, dat is dus, uh, u wilt dus eigenlijk hetzelfde wat wij doen. Dat is iets maken waar iedereen aan mee kan doen. Dat hebben wij dus ook altijd geprobeerd om dat vast te houden. En we hebben dus nu ook al plannen. Voor het komende seizoen hebben wij het programma... Hebben wij het programma Trip. Ja, het programma gaat dus heet de trip, als ik het goed heb. Daar hebben we dus al voor alles plannen voor. Nou, weet je, als ik hoor dat er in Omroepland getript wordt, dan uh, ja, als, uh, ben je ja, bij we. ons in het juist wel? En een lichtshow, weet je wel, moet er ook bij zijn en dus zo. Maar die optocht, hè? Wat, uh, wat vindt u van dat plan? Uh, om een optocht te houden. Het lijkt me een hele eigen plan, laat ik er dat van zeggen. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 in de uitzending. Want we hadden dus bijvoorbeeld... Wat, uh, ziet u bijvoorbeeld wat, we hadden dus gedacht een uh, reportage uit, uh, uit Nepal, hè, bijvoorbeeld te maken. Een uh, soort reistocht door Nepal te maken met zo'n camerawagen ik heb vriendjes in in nepal zitten genoeg weet je wel om het even zo pst, morgen staan ze daar weet je wel en, uh, dus... en mensen uit nepal kunnen ook meedoen dingen die ze zeggen. ja hebben. gewoon moet ze ook dat ja iedereen wat zij dus echt al hè? dus als er dus mensen in nepal zijn die dan bijvoorbeeld ook een als ze nou in Nepal een licht zou hebben ofzo, uh, die moeten dan ook mee kunnen doen natuurlijk. Dus en, uh, en dus ook niet, niet alleen uh, jonge, jonge laag in Nepal, maar ook... Uh, want je hebt, je hebt er van die ontzettend goede stonen ou, oude gasten hier. Ja. Ik, ik, ik waardeer uw initiatief. Ik vind dat erg leuk. Dat de jeugd dus zelf met zijn ideeën komt. Heeft u dus een idee, dan stelt u zich met mij in verbinding. En dan zullen we op zo kort mogelijk termijn zullen we na gaan kijken... ...wat er van te realiseren is. Zullen we het zo afspreken? Na afloop van het gesprek in een cafetaria, ergens in Hilversum... ...waar langharigen nog maar oogluikend worden toegelaten. Zo, zo, zo. Hier zijn we dus met de bestelling. Dat is dus één koffie, per nee, pardon, één cc. Eén cc. cc ja, dat en dus twee koffie voor kofie. de dame. Deze is voor de heer. Kun ik tegelijk misschien even meteen afrekenen. Dat maakt het wel zo makkelijk voor mij. Ik bedoel, ik heb ook ja, ja. nog Heb jij geld? Hier. Ik heb nog een, een uh, krakend biljet van 2000. Alsjeblieft. God, Dat is nog een ja. 2000 gulden. Ja. 2000 gulden. Ja. 2000 gulden. Ja. De midden. Ik wil wel, wel nog wat terug hebben. Want... Uh, ja. Ja, ik kan de heer ergens wel begrijpen. Ze denken, slo maar, Jabie van de koffietint. Die leest het ochtendblad niet. Je heb nog nooit gehoord van een uh, bronproject van 2000 gulden. En die gaat er wel mooi. Zijn zes koffie en zijn acht sies, gaat die Gaat hij wel mooi. Met een bronproject van 2000 gulden. Wat ja. helemaal niet bestaat. Gaat hij het wel mooi betaal laten. Nou, dan kijk eens, hè. ik ben niet van de ratten gebeten. Jongen, trek naar je portemonneetje. Gewoon als mijn moeder thuis. En betaal mij. Dan heb je verder aan mij geen zorgen meer. Het is twee dagen later. De politisering van onze drie jeugdige televisiemakers... heeft onder invloed van het gebeurde een snelle escalatie doorgemaakt. De studio, ja. is, de studio is bezet. Meneer, de studio is bezet van nu af. aan. Ja, de studio is dus bezet. De, zijn, de meeste studio's zijn bezet. Ja, jongen, die gast is geflipt, man. <lacht> Hij begrijp, en dan wil ik dus... Ja, want dit is een dus zo, dat is, dat is... Ja, bent u bekend met tv, of niet? Want ik zit hier al een aantal jaren. Als er zo is dat het rode lampje brandt, dan is de studio bezet. Hé, zal ik hem even... Speed kills, hé? Let op. Ja, jongen. Jij moet oppassen. Wie is Piet Pils? Hahaha. Ik echt jongen. De zaak is bezet. Bezet hier. De studio is bezet, omdat de zaak gemanipuleerd is van hoger af. En daarom is dus omdat de repressieve tolerantie hand over hand toeneemt, ja. Ja, ja. hebben wij besloten deze studio bezet. te bezetten. Hey mensen, ben je echt aan de speed een beetje of niet? Die gast is aan de speed hoor, ik zie dat zo'n oude jongen. Nee. Volgens mij, Zal we, zullen we zo even een uh, lekkere joint draaien. Ja. Als u nou gewoon gaat zeggen dat de studio bezet is? Ja, de studio is dus bezet. Dat hoef ik die mensen niet te vertellen, want die weten daar zelf wel, want die zitten Komt, erin. Totleer. <laughs> That was him then weer. A volgende week meer van The Paranoia Radio Show. Perhaps one day we'll meet again. De Paranoia-radioshow werd meestal twee dagen voor de uitzending... bij een van de makers thuis al improviserend opgenomen. Een uur materiaal werd verknipt tot één aflevering. Bij de montage werden de stemmen vervormd en werd er gespeeld met de klank. En hierdoor konden deelnemers als Arendt-Jan Heerma van Vos... en Wim Noordhoek meerdere rollen voor hun rekening nemen. Een belangrijk onderdeel van het hippiewezen was natuurlijk de muziek. Het was een tijd van enorme experimenteerdrift. Alles mocht, alle instrumenten werden uit de kast getrokken... en nieuwe technologieën bood ongekende mogelijkheden. Geen wonder dat onze Jan en Berry op een gegeven moment... ook in een band wilden. In het nu volgende fragment gaan ze de boer op om zich te voegen... bij een band die verdacht veel weg heeft van The Incredible String Band. Het uiteindelijke doel is het summum van hipheid in die tijd... het produceren van een heuse dubbel LP. We horen onder meer Arend Jan Heerma van Vos als Shim... en als plaatsenbaas Peter Schreuder als Shem... en Wim Noordhoek als boer. je nu allemaal schrap. Want daar komt-ie. De Paranoia Radio Show. Goedenavond. In het kader van de door mij gevorderde zendtijd... hoort u vanavond deel 8 van de Paranoia Radio Show. Een van onze vrienden... Heeft voor een zacht prijsje een gitaar op de kop weten te tikken. En er wordt besloten over te gaan tot oprichting van een popgroep. Is wat ik hier heb, hey man? Hey. Nee, uh, de Met, hé. Hey. Kijk eens. Verkocht. Hey. De gek, hey. uh, Knap gitaartje, hé. Hey. Goed, hé. Hey. Wat uh, heb je dat nou gekost? Weet je wel? 160 euro. 160 euro. Nou, koop je, weet je wel? Kopie. En uh, Te gek, uh, wat ga je daar nou mee doen eigenlijk? Nou, weet je wel, we gaan er een uh, groep mee uh, maken. Vind je niet? Nou, uh, dan moet je wel eerst sp spelen, weet je wel. Uh, dat is ook niet uh, niks, weet je wel. Nou, dat uh, leder zo, oh, Men. Hé, hey, uh. hey, Men, jij hebt nog Bas gespeeld. Hey. Uh, hoe zit dat? Uh? Ja, weet ik. Nou, uh... ah, heb ik aan de kant gezet, weet je wel. Je uh, eindje Bas, dat uh, is ook niet alles, weet je wel. Daar heb je niks aan. Het probleem blijft natuurlijk hoe krijg je het vereiste aantal muzici voor een nieuwe popgroep bij elkaar? je moet eens dus even wat studeren weet je wel, zo wordt het nooit het weet je wel. Ten, uh, een akkoordje pakken weet je wel, je pakt gewoon wat en sla je aan weet je. hey weet je, ik uh, schiet me iets te binnen trouwens en zo. Uh, ik ken twee gasten van heel lang geleden weet je en hij uh, hey, luistert nou ja. die uh, heet, geloof ik, Jan in weet je wel. hoe heet die? Jim en Jan? Jing en Jan, weet je wel, die gasten. En die gasten die, uh, die maken muziek, weet je wel, trommels en zo, weet je wel. En uh, gewoon rat ik weet je wel. Maar ik heb ze een keer horen spelen, weet je wel. En wat uh, was wel jouw van mezelf. Uh, heel weinig, weet je wel, maar. Uh, weet je wel. Ik is op het toneel als ik zo'n spelen kan als Jimi Hendrix. Eerder uh, laat ik me niet in het publiek zien, weet je wel. Daar ben ik gewoon aan die rij voor. Dan speel ik voor mezelf. We treffen onze vrienden ergens op het platteland. Op zoek naar het boerderijtje waar Yin en Yang hun gezonde boerderijleven leiden. Ze vragen de weg aan een voorbijganger. Hey uh, man. Uh, uh, heb u hier ook uh, twee van die uh, doorgetipte vogels gezien met een, van het lange haar en van die belletjes op? Nou, uh, dames. Eh. Uh... Dat kan wel kloppen, ja, want die woont hier inderdaad in de buurt. Die woont daar op zo'n kleine huisje, daar geen En die heet toch Jing uh, en Jang, hè? Die heet toch Jing uh, en yang, Ze hebben toch wel de goeie op het oog, hè? Ten het ware, hè, dus. Eh, uh, shim en shem. Ja, yeah. yeah, ja, ja, ja, precies. Ja, ja het uh, zijn die gasten, weet je, hè? Het is hier te gek hier, hè? dicht op de oog. En, tand, en uh, hoe komen we daar nou, uh, weet je wel, uh, hoe uh, lopen we daar naartoe en zo? Waar? Nou, naar ja. dat, uh, waar die gasten wonen, weet je wel. oh ja. Yeah eh uh, hier linksaf en dan uh, En de rechts en dan uh, Dat kleine daar uh, daar hinten daar woon Shim uh, en Shem. <tieden> Gekke, hij, Wat doen die gasten, weet je, wel? Die zijn te stonden, die vogels. Ja, te gek. De, de koppen, weet je wel. De merder, we de... nee, jongen. Ah, ik, euh, ik rook niet meer, hè. Ik rook niet meer. Wat zegt hij nou, die gast? Ik nou, dat het uh, me door, weet je wel. Wat zegt hij nou, hè? De merder, jongen, hè. Hij rook niet meer, zeg. Nee... Nee, onzin. Oh, nee. nee. Heb je uh, vogel gezien? Die, uh, bij die beek. Uh, moet je uh, kijken, jongen. Zeg hem wel? Ja, jongen, ik... Wat uh, zegt Ik versta je uit, weet je wel. Die, die gasten die zijn voor mij, voor mij zijn ze een tripper, weet je wel. Hey, zijn jullie uh, op de klont, hey, uh, men? Oom Om... Om. Ja, ah, de, de hele kosmos, gewoon, weet je. Dat is uh, ontzettend jouw vol. Moet je gewoon. Uh, maar je moet het gewoon weten te zien, hè. Kijk, Kijk, kijk nou eens gewoon zo'n rups, jongen. Hele gewone rups. Die kuipen zijn rustig op dat blaadje. Huh? Daar gaat het toch om. Nee, nee, nee, nee. Ah, ja. het is mijn fractie die uh, vrienden van jou op een heel ander level te blauwen dan wij, hè, man. Weet je, je moet je gewoon openstellen voor anderen. Ja, als je het niet doet, dan nee, wordt het gewoon nooit wat. Hè? Dus Je moet gewoon meegaan, want ik voel dat gewoon. Dat het eh, heel Javel kan worden. Weet je, we slapen gewoon onder het da dak van de hemel. Gewoon, je moet gewoon kinderen van de kosmos durven zijn, weet je. Dan haal je het zit er niet in gelijk in. zit niet in hoor, toch? Ik heb gewoon ontzettend weinig eten nodig. Daarom zit ik hier ook, Begrijp je. Hij kijkt ook niet zoveel meer tegenwoordig. Vroeger gingen we nog vaak samen naar de. Petje eten twee, weet je wel. Patetje, patetje. Gewoon toen ik gemerkt heb wat er allemaal in me zat. En dat ik dat gewoon erkend had, toen ben ik zo. Ontzettend geschrokken. Die op uh, verwarring, hè? En dat is gewoon, ik was op zoek naar, naar uh, mezelf. Gewoon, ik heb. Uh, sp met, uh, ik sp ik speel ook trommel uh, vroeger, hè, weet je. Nee, nee, nee. Nou, ik speel dus uh, gitaar, hè? Net. Ik, uh, we hebben dus net, ik heb net die gitaar gekocht en uh, 160 uh, ballen. Niet gek, hè? Het is een uh, lekker gitaartje, hoor. Uh, een knap gitaartje, ja. Ik heb uh, een knap basje thuis, hoor. Daar neem ik niet mee met je wel. Veel te duur, weet je wel. de duur. duur. Uh. Ah, het ga, gaat er helemaal niet om wat je, wat je, wat je eruit haalt. Hè. Het ga, gaat erom wat je inlegt, Want dat ben je gewoon zelf. En dat is gewoon... Dat is, uh, dat is iedereen eigenlijk zo. Moet je dat veel meer zien. Want anders blijf je gewoon voor jezelf spelen. En dat is gewoon toch een hele enge zaak, vind ik dat, weet je. Nee... Nee, het is Westenwind. Het is Westenwind. We moeten oppassen. Anders slaat het driesel in de aardappels. Hé. Hey. Hé, hey, Jan. Daar gaat hij hoor. Hey. Gitaar, hey, man, wat had ik gezegd, weet je wel niet, gasten jongen, uh... weet je wel. Spelen we mee, hè, man. Ik weet niet of dat uh, valt, weet je wel. Maar... Ik ga even kijken, weet je wel. hey man hé, hey Hé, hey, gek hè hey. Moeten gewoon spelen, weet je, want anders komt het gewoon niet meer. Terug in Amsterdam zijn onze vrienden met de complete bezetting bezig te repeteren voor hun toekomstige dubbel LP. banden zijn opgestuurd naar een grote platenmaatschappij, worden onze vrienden uitgenodigd om eens te komen praten op het kantoor. We hebben de hele nacht zitten brainstormen hè, met gewoon alle jongens, want we waren dus allemaal razend enthousiast van die band. Hè. En we waren dus allemaal eens dat er gewoon ontzettend goede single in zat. Volgens mij een het die, nou, die is, is gewoon een geheide alarmschijn. Dat zien we volkomen zitten met die jongens, want we zijn gewoon allemaal razend enthousiast. Want het is gewoon vreselijk goede muziek en het is echt geheide underground. Dat sfeer ik je, dat is gewoon, uh, begrijp je wat ik bedoel? En dan we gaan we het dus helemaal brengen met Amsterdam. En jullie zou ik uitdelen op de Dam zou Ik zie het helemaal voor me. En geld speelt geen rol. Want we hadden gedacht 5% van de eerste 500 wordt het er meer. Dan val je dus buiten het boot. Maar dan ver verkoopt die plaat gewoon ook ontzettend goed. En dan zit je carrière gewoon helemaal gebeiteld. Met uh, misschien uh, knokken en Willem Duizend en de hele saai En festivals en zo. Dat maken we gewoon gaan we ontzettend boosje. Want we zien het gewoon helemaal zitten. We zien het gewoon in jullie. Want toen je hier zo binnenkwam, toen dacht ik een beetje van dat zijn een beetje bescheiden gasten. En uh, een beetje raar misschien. Hè? Jullie zien het niet zo. Maar het, gewoon toen we naar die banden hebben geluisterd en hebben dus gemerkt dat jullie muzikaal de zaken verdomd goed in de klauw hebben, hè? En dat willen ze ook. En dat, dat, dat, dat, dat, dat Ja, dat gewoon aan, dat komt gewoon over. Dat is geen punt, hè? Dat is helemaal geen punt. We hoeven hier niet meer over te praten. Dus we moeten gewoon die single meteen gaan opnemen, hè? Want het is, uh... Hey man, uh, we hadden eigenlijk gedacht een, een dubbele LP uh, te maken. Ja, ja. Ik bedoel, het, is dus, het is dus wel uh, underground en zo, maar uh, we hebben dus een dubbele LP gedacht, weet je wel. Nee, ik wou uh, graag de omslag van de Hoes uh, voor mijn rekening nemen, weet je wel. Ik heb een aardig ideeën daarvoor zo, weet je wel. Kunnen we kunnen wel een 3-dubbel LP maken. Ja. <tie> jongen, de Magic Center, dat is zo ontzettend goed. Dat is helemaal nog niet geweest, hè, in het buitenland. Terwijl Amsterdam, daar komen ze gewoon, alle kanten uit de wereld, kom er op af, jongen. Dat is zo, zo ontzettend goed. Dat, dat ziet meteen, dat ziet helemaal gebeiteld, jongen. En wij denken dus ook allemaal, de jongens waren volkomen eens gezien, hè. Allemaal helemaal. Dat is echt, wij zien die dubbel LP, dat zien we gewoon helemaal zitten. Als die single dus maar een beetje iets doet, hè. En dat, voor, dat garandeer ik je gewoon, want het zit helemaal goed met die single. Want het hebben we, helemaal al met de, we hebben met disjockeys gebeld, heel over de vloer gehad, die waren razend enthousiast. Dus die dubbel LP gouden we er gewoon keihard meteen overheen, een paar weken later en dat ziet zit helemaal goed. Dus we hoeven gewoon niet meer te lullen, we moeten gewoon naar de studio in, begrijp je, want anders laten we het liggen. Alles wat we op een uh, dubbel LP gemaakt hadden, weet je wel, dat uh, stampen we in, uh, in één, weet je wel. Kwaliteit, weet je wel, op één single, jongen, snoei goed, weet je wel. Nou, dat is oké, okay, uh, uh, man. Ja. Kunnen we nog een cherry uh, uh, krijgen? En dan volgt nu de première van de eerste grote hit van de Nederlandse popgroep Magic Center. Trip to Amsterdam. We gaan rijden. 1, 2, 1, 2, 3. Paranoia Perhaps one day we'll meet again. Ja, we'll meet again. Laten we dat zeker doen. Kan ook op internet. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord. Heeft u vragen, opmerkingen of eigen verhalen? Mail dan naar woord.atvpiro.nl of stuur een kaartje naar VPRO Word. postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam woord.nl en op Twitter. Uh, dat is twitter.com, woord.nl, zonder punt in dit geval. Um, ja, van de hippies uit de jaren 70 en hun taalgebruik... spoelen we nu ruim 40 jaar vooruit naar de vertelkunst van Plots. Plots is een programma met wonderlijke, onwaarschijnlijke... maar ware verhalen rond één thema. Kleine menselijke verhalen die je raken en je aan het denken zetten waar je mond van open valt of hardop bij in de lach schiet. Het programma is gebaseerd op het Amerikaanse documentaireprogramma This American Life... en wordt vervaardigd door de makers van de bekroonde VPRO-serie 1 Minuut. Enkele van die makers zijn Maartje Duin, Chris Baajema, Chitske Mussen en Bente Hamel. De redactie van Woord vroeg eindredacteur Jair Stijn om een aantal van zijn favoriete verhalen. We kregen een mooie lijst van hem en uit zijn selectie zenden we vannacht twee verhalen uit. Na de zoveelste mislukte relatie besluit Liesje het anders te gaan aanpakken. Ze maakt een verlanglijst met punten waar haar toekomstige partner aan moet voldoen. Een lijst die ze dag en nacht bij zich draagt... tot de ware liefde zich aandient. Uit de VPRO-serie plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema... is dit Liesjes lijst. Een verhaal gemaakt door Tjitske Musje. De ene keer was het dat ik te onzelfstandig was... De andere keer was het dat ik te zelfstandig was. Dat ik te weinig tijd had. De ene keer was ik dan weer te vrouwelijk. En de andere keer dan weer niet. En Zo ging dat steeds... Ja, dat... dat en dat bracht me echt in de war. Ik dacht echt van... Hoe moet ik het nou goed doen? Ja, oké. Okay, ik ben ook wel heel erg licht ontvlambaar. Dat is ook wel zo. Ik, ik word gewoon razendsnel verliefd. Zeker als het een leuke, mooie avond is. En um, als ik in een goede stemming ben... Ja, dan kan ik nog wel snel verliefd worden, ja. Maar elke keer liep het stuk. En uh, ik was dat zo zat. Ik, ik dacht echt, hoe moet, hoe moet ik dat nou aanpakken? Hoe moet ik nou een... Ja, zoals mijn oma dat dan zegt, hoe moet ik nou trouwmateriaal vinden? Of hoe moet ik nou een echt blijvertje krijgen? Want dat wilde ik eigenlijk gewoon. En dat zat ik dus heel sip te vertellen aan, een, uh, aan mijn beste vriend. En die zei, nou, je moet, uh, je moet het omdraaien, je moet... Uh, je moet niet de hele tijd denken: van hoe moet ik nou. Uh, hoe moet ik mezelf nou veranderen om bij een ander te kunnen blijven? Maar wat wil ik eigenlijk zelf van iemand anders? Nou, dat vond ik natuurlijk een enorm goed idee. <lacht> en uh, daar hebben we natuurlijk meteen een fles op opengetrokken. En toen kwam ik thuis en ik was natuurlijk een beetje aangeschoten. En toen dacht ik: ik ga het gewoon doen. Ik uh, ga gewoon een lijst maken. Punt 1. Het moet een vrouw zijn, een zelfstandige vrouw moet ook een kinderwens hebben en uh, is lief voor de kat houdt van samen koffie drinken vindt pindakaas geen probleem en gebruik mijn boeken niet als biervultjes meteen toen ik de eerste zin op papier zette en dacht ja dit is een gewoon heel goed uh, idee dit gaat werken het is uh dat ik voelde me in die tijd zo uh, op zoek naar ik weet niet zo goed wat. En, en het was zo tegenstrijdig met toen ik er echt voor ging zitten. Dat ik dacht, ja, wat, wat wil ik nou? Dat het er zo vloeiend uitkwam. En uh, dat ik dus gewoon achter elkaar opschreef van zo ongeveer... zou het fijn zijn als ik als mijn partner zou zijn. Dan zou het kunnen werken. Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden. Het waren er, om eerlijk te zijn, 118. Daar ben ik ook wel echt uh, drie dagen mee bezig geweest. Het, is echt, uh, het was echt een serieuze klus om die in een bepaalde volgorde te, te krijgen. Het is nog niet helemaal in de volgorde waarin die misschien zou moeten, maar uh, zo was hij wel werkzaam in elk geval. Nou, punt 16... Ik uh, kom niet met open broek van de wc. Uh, mag best opscheppen over mij. Ik heb daar ook bij gezet dat het uh, ook een hoger punt mag zijn. Hoger in de ranglijst mag. <laughs> het waren echt twee papiertjes. En die zaten opgevouwen in mijn portemonnee. En uh, dan, uh, ja, als ik dan dus zo'n avond had van Tje. Goedenavond, avond, goede avond, weet je wel. Zo begonnen dan. een heerlijke avond. Nou, en die is leuk, zeg. Die is leuk. Zo, zo, een beetje. Nou, die is echt leuk. Nou, en als je dan ook nog ermee praat... en als ik dan dus daarna dat gesprekje dacht, nou, die is echt fantastisch leuk... dan ging ik even toch checken. Dan ging ik wel even naar de wc en pakte ik hem eruit. En dan ging ik zo... Ja, de eerste tien punten waren dan wel heel wezenlijk voor mij. En dan ging ze langs en dan dacht ik, ah oh nee, dat gaat het toch niet worden. Dus dan stopte ik dat gewoon weer in mijn zak. Of in mijn portemonnee dan. En dan liep ik weer het café in en dan was ik veel ontspannender. <laughs> en dat was wel heel erg lekker, want dat luchtte wel op. Op het moment zelf al dat je hem uit je zak pakt... Is, eh, heb je al een soort controlegevoel. Dus dan is het iets heel praktisch. Bijna alsof je inderdaad een meetlatje uit je zak eh, haalt... En, eh, opmeten of het groot genoeg is, zeg maar. Niet zo zwevelig. <laughs> Punt 18 heeft geen kritiek op Herman. En daar bedoel ik dan Herman van Veen mee. Kijk, ik weet wel dat niet iedereen van Herman van Veen houdt. Maar ik toevallig wel. En het rare is dat ik het niet in mijn hoofd zou halen om op andermans muziek nare dingen te zeggen. Toen dacht ik, dat moet ik niet meer hebben. Ik denk dat ik de lijst ongeveer een jaar gebruikt heb. Ja. Maar wel intensief. Dus wel als ik uitging. En dat was toen Dat was toen best veel. Maar ik heb mijn trouwmateriaal materiaal gevonden. Ik heb een hartstikke leuke vriendin gevonden. Ja. Dit is het wel echt. Op geen moment getwijfeld meer eraan. Ja, ik heb die, die lijst hier voor me. En ik zie nog de vinken staan, waarin ze wel niet voldeed. En uh, ze voldoet uh, aan de eerste tien al niet. <laughs> ik vond het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat er van een beetje van koffie gehouden werd. Uh, ik vind koffie karakter hebben. Als je van koffie houdt, dan zit het wel goed, denk ik altijd. Maar goed, dat uh, kan ook met thee, heb ik nu gemerkt. Ik heb haar t, uh, twee jaar daarna verteld. Ja, met schaamrood op de kaken. Echt, ik heb gewoon knalrood naast zich gezeten. Ik dacht ook, stel dat iemand mij een ijzerlijst laat zien die diegene... Stel dat ik het omdraai. En dat diegene op zoek was naar iets heel ideaals. En als je dat dan ziet dan zou bij mij ook een bepaalde onzekerheid toeslaan. Van, oh mijn god, dat heb ik niet. Oh mijn god, dat heb ik ook niet. Dus dat moet je eigenlijk niet weten van elkaar. Ik denk dat dat het is. Je moet dat niet weten. Het is, het is tot daaraan toe, zeg maar. Maar beter dat je dat maar niet weet. En punt 43, zoen niet op de roltrap. Ja, dat vind ik eigenlijk even erg als uh, zoenen in een... Uh bij een doodlopend straatje, dat is zo zoena uit ongemak. Zo'n doodmoment wat je dan moet overbruggen... en dat vind ik echt pure armoede. Liesje's lijst een verhaal gemaakt door Chiske Musje uit de serie Plots. Weldoeners hebben soms onverwachte motieven voor hun daden. Dat ondervond radiomaker Chris Baiema... toen hij geconfronteerd werd met een geschenk van een wildvreemde. Een man met wie hij in een bijzondere briefwisseling verzeild raakte. Uit de VPRO-serie Plots hoort u De Fiets, gemaakt door Chris Baiema. Ik was een hele tijd de vaste boekenrecensent van het radioprogramma Kunststof...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 Het is niet goed afgelopen met Jan. In maart vorig jaar werd hij veroordeeld voor poging tot moord. Hij kreeg één jaar celstraf opgelegd met TBS. Enkele dagen voor hij stenen naar auto's gooide... had Jan zich aangemeld bij een psychiatrische inrichting... om zich te laten opnemen, maar hij was weer weggestuurd. Hij wilde levenslang vastzitten, maar ook de opsluiting gaf hem geen rust. Vorige maand bereikte ons het bericht dat Jan een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Van zijn familie hoorden we dat er op de begrafenis veel mensen waren... die ze nog nooit hadden gezien. Vreemden aan wie Jan voorwerpen had teruggegeven... waarvan de eigenaars soms zelf niet eens wisten dat ze deze kwijt waren. U hoorde de fiets van Chris Baiema uit de VPRO-serie Plots. Het thema van de aflevering was weldoeners. Omwille van de privacy hebben we de naam van de hoofdpersoon in het verhaal veranderd. Binnenkort in Woord Meer Plots. Dit was het eerste uur van deze aflevering van Woord. Wilt u uw reacties aan ons kwijt, dan kunt u mailen naar woordapenstaartjevpiro.nl. U kunt ook uh, twitteren, dat adres is hashtag woordnl. En schrijven kan ook, dan moet ik eventjes kijken, want dat ken ik niet van buiten. Volgens mij het postbus 11-1200 JC in Hilversum. Maar ik zeg het nu even uit mijn hoofd. Dus uh, ik weet niet zeker of het klopt. Goed, het is uh, tijd voor een uh, kort uh, journaal en daarna zijn we bij u terug. En dan gaan we een reisje maken langs de Nijl. Graag tot zo.